Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Een Nederlands marineschip heeft voor de kust van Somalië... een bootje met zeven vermoedelijke piraten onderschept. De mannen hadden twee grote motoren, ladders en vaten brandstof bij zich. Na een achtervolging hebben mariniers de piraten gevangen genomen. Vorige week werden dertien mannen opgepakt... bij een poging een Zuid-Afrikaans jacht te kapen. In totaal zitten er nu twintig vermoedelijke piraten aan boord van het marineschip. Het is nog onduidelijk in welk land de mogelijke kapers worden vervolgd. De VVD wil dat de directie en de raad van commissarissen van ProRail opstappen. VVD-Kamerlid Abtroot vindt dat ProRail er een rotzooi van maakt. Volgens hem is met de gebeurtenissen van vrijdag rond het treinverkeer in Utrecht de maat vol. Na een brand bij ProRail bleek dat er geen back systeem is. ChristenUnie wil dat het bedrijf wordt opgeheven. Kamerlid Slop vindt dat de overheid zich weer nadrukkelijker met het beheer van het spoor moet bemoeien. Ook moeten railbouw en de aansturing van treinen en wissels worden ondergebracht in een nieuw bedrijf samen met Rijkswaterstaat, vindt Slop. De VVD wil naar dat plan kijken, maar weet nog niet of een grote reorganisatie op korte termijn de problemen oplost. In Portugal is de grootste staking in 20 jaar aan de gang. Zowel ambtenaren als werknemers in het bedrijfsleven hebben het werk neergelegd voor een 24-uur staking. Bussen en treinen rijden niet, honderden vluchten zijn geschrapt en in de havens ligt het werk stil. Staking is gericht tegen de bezuinigingen van de socialistische minderheidsregering. Die leiden onder meer tot lagere lonen en hogere belastingen. Mogelijk moet Portugal na Griekenland en Ierland als derde steun vragen uit het Europese noodfonds. En dan nog het weer. In de zuidwestelijke helft van het land wat regen. In de rest van het land is het droog en het wordt ongeveer 5 graden. Morgen wordt het 2 tot 5 graden en aan zee is er dan kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort, zon, zee, strand. tussen 1955 en 1985. Ja. Echt waar. Echt waar. Gaan we nou dit keer wel in één keer beginnen? Ja, omdat ik heb klachten gehad. Van wie? Ja, zware klachten over onze opening van vorige week. Oh. Ernstige klachten nee, hebben we gehad. Nee. Ja, dus. Ja, dan moeten we het nou maar in één keer goed doen. Zullen we het nu in één keer goed doen? Ja, zullen we opnieuw beginnen? <laughs> Goedemiddag, <Ud>. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag, goedemiddag luisteraars, juist. Goed heb ik een zware stem, Ja, mooi, hè? slecht geslapen, maar dat, dat zal het wel zijn. Dat had ik toch, toch best wel veel laagdraad heb gehad bij jou. Is dat zo? Ja. ja. Nou ja, maakt het uit. Um, goedemiddag, 4 dus. Um, 24 november, mijn oude schoolvriend is jarig vandaag. Oh, wie? Ja, de, ja die ken jij niet. Maakt niet uit, Ga hem gewoon feliciteren. Ja, maar hij wordt het toch niet. <laughs> Denk ik niet hoe hij maar goed, hij is wel jarig. Ja. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd met hem. Met, uh, ja. Hoe heet hij? Menno heet hij. Menno. Ja. Menno, gefeliciteerd. Menno. Menno, gefeliciteerd. En nog ja. vele jaren. Nog vele jaren, Menno. Hij uh, is ook 62 geworden. Hij loopt een half jaar achter mij, dat is altijd wel leuk. Ja, ik kan hem altijd precies vertellen hoe het is om 62 te zijn. <laughs> en uh, <laughs> straks om 63 te zijn, dan gaan ja, we door. Uh, dan ben ik, ik ben weer eerder 63 dan hij. Hey. Ja, natuurlijk. Ja, dat, is, dat is leuk. Goed, nou, oké. Okay, um, we gaan platen draaien, dames en heren. De platen die ik vandaag heb, ik heb er twee meer, die zijn niet al te best, moet ik eerlijk zeggen. Oh, netjes. Die kraken een beetje. Ik was vroeger niet zo erg zuinig op mijn platen. Dat heb ik nu wel een beetje spijt van natuurlijk, maar ja. Dus vroeger als uh, dat ik ze pas kocht, dan liet ik ze nog wel eens zo over de grond slingeren en zo. Ja, heb je dat, hè? Zonde, zonde, ja, zonde. heel jammer, maar ja. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Kun je niks aan doen. beetje gaan we auto doen we was er overheen poetsen. We gaan uh, de buggles gaan we doen. We gaan de birds doen en we gaan de cats doen. Nou, we zijn weer een uh, illustrator. gezelschap. We zitten wat, aardig uh, in de dieren dus. En We zitten, <laughs> ja. Nou ja, birds schrijf je met een y, hè? Dus ja, we maakt niet uh, uit. Okay. In ieder geval <laughs> vogels en katten. Hoe dat samen <laughs> ja. moet gaan, dat... Ja! Uh, uh, dat weet ik nog niet. Gewoon. Vol... Ja. ja. En wat buggles zijn, dat weten we niet. De b -b buggles, die shipjes. Oh, dat zijn... zijn Even er... genieten als je naar nou een filmpje zit kijken. Oh, zijn er, heet er die zo? Ja. Oké. Okay. Goed, de buggles, dames en heren. Uh, um, een beetje uit de jaren 80, 79 zijn ze begonnen. En uh, een uh, LP die we vandaag hebben, die, uh, die uh, komt uit het jaar 1980. Jawel. En uh, ze hadden één grote hit. Die hoort u later in het programma natuurlijk. Uh, en dat heette Video Killed the Radio Star. Dat uh, werd uh, zomaar van slag opstoot in Engeland nummer één. En ook in Nederland deed het heel veel. Um, het waren twee heren eigenlijk. Of in het begin drie. Maar die ene die had na het uh, succes al uh, gauw genoeg van. Maar het gaat vooral om, uh, om uh, Trevor Horn en uh, Geoff Downs. Dat zijn eigenlijk de de basis van, van de buggles En uh, ze hadden een, een zeer succesvolle LP gemaakt. En waren ook producers. En ze hebben ook nog een tijdje... Uh, of een hele korte tijd. Ze hebben eerst een LP met ze geproduceerd. En daarna hebben ze ook nog in de band zelf gespeeld. Uh, praten we over Yes, met John Anderson en zo. Uh, daar hebben ze nog een korte tijd deel van uitgemaakt. Maar dat was nou niet echt een succesvol uh, gebeuren. Dus dat is van... Uh, een zeer korte tijd geweest. We gaan uh, nu dus... Uh, die LP, die heet... Uh, the Age of Plastic. The Age of Pl Plastic. Je moet het wel netjes zeggen, maar niet anders. Ja, oké. Okay. The Age of Plastic. En we gaan daar de titelsong van draaien. En dat nummer, dat heet dan ook... Living in the Plastic Age. Hier zijn de Buggles. De Buggles heet, uh, heet die band en die bestonden dus uit Bruce Woolley. Dat was, uh, een van de, dat was de drummer op deze plaat. En verder hadden we dus uh, Trevor Horn en uh, Joff Downs. En dat was eigenlijk het uh, centrale duo. En uh, ze hebben niet zo gek lang bestaan. Uh, ze hebben uh, zelf twee LP's gemaakt. En ze hebben nog uh, een tijdje in, uh, na korte tijd althans, in Yes gespeeld. Maar dat zei ik u al reeds. We gaan naar een andere legendarische Amerikaanse band. Die uh, eigenlijk heel lang bestaan heeft. Maar ook uh, net als veel mensen uh, toch wel onderhevig was aan diverse uh, bezettingwisselingen. Wisselingen. Uh, als ik het zo voor mij zie, dan zie ik er al een stuk of zes line-ups. En we hebben dus uh, aardig wat bekende mensen, later bekende mensen in... Uh, Beentje gespeeld. We beginnen met de eerste bezetting. En dat was de bezetting zoals die draaide van 1964 tot 1966. En er bestond uit Gene Clark. Die speelde tamboerijn en harmonica. Roger McGuinn. Die speelde gitaar en uh, zong erbij. David Crosby. Ja, ja, de bekende David Crosby. Van Crosby Stills Nash. Weet je wel later. Die speelde hier ook uh, gitaar en uh, zang. Verder hadden we Chris Hillman. Die deed de bas en de zang. En Michael Clark, die deed de drums. En, nou ja, voor de insiders, die weten nou natuurlijk al lang dat het over de birds gaat. Ik heb een uh, prachtige... Uh, hij is niet zo heel goed van kwaliteit meer, helaas, maar dat moet u maar verliefd nemen. Dat hoort erbij, hè? Dat hoort er een beetje bij, bij Fidel af en toe. Het is, een, uh, het is een verzamelaar, eigenlijk. Het is een dubbel LP, die gewoon heet de birds. En, nou, daar staat dus al hun materiaal, al hun knalhits staan erop. Het is een dubbel LP. Dus, uh, het zijn vreselijk mooie nummers. En we beginnen gelijk met uh, het eerste hitje. De eerste hit die ze hadden. Zeker in Nederland. En uh, een nummer geschreven natuurlijk door Bob Dylan. Daar waren zij uh, specialisten in. Je had diverse bands. Die altijd uh, regelmatig dingen van Dylan opnamen. Uh, Manfred Mann deed dat regelmatig bijvoorbeeld. Die hebben daar heeft wel eens wat van gehoord. Een paar weken geleden. Maar de birds waren wel een beetje eigenlijk... De, ja, zo'n bandje dat, dat heel veel nummers van, van Dylan gebruikte. En dit is het dus een van. Nou, de grootste hit die ze gehad hebben. En iedereen kan het. Iedereen kent het mee. Kan het meezingen. Iedereen kent het. Iedereen kan het meezingen. Laten we wel correct Nederlands blijven kletsen, Niet waar. Um, en de nummer heet Mr. Tamarine Man. You're Well my Een Amerikaanse popgroep uit de jaren 60 van de, vorige, van de vorige eeuw natuurlijk. En de groep is in 1964 opgericht in Los Angeles door zanger en gitarist Jim McGuinn. Die later zijn naam veranderde in Roger McGuinn. Nou ja. David Crosby en Gene uh, Clark. En later kwamen daar dus, zoals ik je net al vertelde, um, Chris Hillman en Michael Clark bij. De um, Birds wilden vanwege de Britse invasie, want in 1964 was dat natuurlijk... Uh, Schering en inslag. Uh, de Britse invasie en Amerikaanse tegenhanger vormen voor de Beatles en de Rolling Stones. Dus uh, dat is ze niet gelukt. Zo groot zijn ze nooit geworden. Uh, wel groot, maar niet zo groot. En de muziek kenmerkt zich vooral door, uh, door de verschillende stromingen die erin voorkomen. En vooral hun inspiratiebron vonden zij in de folkmuziek. En ik zei het straks al, ze deden heel veel dingen van, uh, van, van Bob Dylan bijvoorbeeld. De uh, sound van de birds... Die kenden zich dus vooral ook door dat speciale gitaartje. Die speciale gitaar die uh, Jake, uh, Roger McGuinn speelde. Maar uh, er, staat hier, uh, er staat hier dat dat vooral werd geïnspireerd door de Searchers. Maar ook de Beatles gebruikten die gitaar al. En ik denk dat dat nog meer een rol heeft gespeeld. Onder andere in Hard Day's Night en uh, Beatles for Sale werd, uh, werd die gitaar regelmatig gebruikt. En het ging dus hier om een twaalfsnarige, elektrische twaalfsnarige Rickenbacker gitaar. Dat was een, een heel beroemd ding. Die, die kwam je regelmatig tegen. Ik zeg het al, de Searchers gebruikten hem, de Beatles gebruikten hem ook. En, en natuurlijk later de Birds. En die baseerden eigenlijk hun hele sound daarop. Want dat jingle tingle gitaartje, wat je hier ook aan het begin hoorde, dat, uh, <coughs> ja, dat was zeer herkenbaar voor de heren. Goed, met de Country en Folk als, eh, als basis zeg maar, kwamen daar heel veel kwamen daar hele verschillende nummers uit, waaronder ook fantastische mooie composities en daar zullen we er een aantal van gaan draaien komende uur. Uh, nu naar een Nederlands trots, ja. Je kunt dat wel stellen. Uh, de uitvinders van de Palingsound, oftewel Volendam, uh, werd door deze heren vooral op de kaart gezet. Piet Veerman, Kees Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder en Theo Klauer. Dat waren hun namen. En uh, die erin zaten dus. En ja, natuurlijk heetten ze de Cats. De Cats was, uh, waren wereldberoemd in Nederland en waren een aardige tegenhanger voor alle. Uh, Popstromingen uit Den Haag en Amsterdam en daar komt ineens dat kleine dorpje Volendam in Noord-Holland en daar komt ineens een wereldband vandaan. Begonnen als The Mystic Four, zo, ze, zo noemden ze zich eerst. En dat werd dus later veranderd in de Blue Cats en nog later in The Cats, gewoon kortweg. Cats. Ze, de eerste hits die ze hadden waren allemaal nummers van andere componisten. Ze schreven zelf nog niet. Maar daar kwam uh, na een tijdje dus wel uh, verandering in. En we herinneren ons daarvan uh, knallers als Lia als, uh, en Timer Wen en Marion en dat soort dingen. Dat waren echt allemaal geheide nummer één hits in Nederland. En niet alleen in Nederland, want zelfs tot in Indonesië waren ze wereldberoemd. Ik heb een LP meegenomen. Ik moet u toegeven, als je de hoes ook bekijkt, kun je het wel bekijken. Ja, netjes. Dus een, een... We hebben de muizen eraan gegeten? Ja, de, nou, ik denk op de motten, weet ik. <laughs> ja, het is ook een. een ja. de, de hoes ziet er ook niet zo best uit. En de plaat is niet al te best meer van kwaliteit. Dus u zult af en toe wel eens een tikje horen. Maar dat moet u dan maar voor nemen. Uh, want dat hoort nog helemaal bij Vinyl. Af en toe. En um, het is zo'n goede LP. Er staan zulke verschrikkelijke mooie nummers op. Eh. Uh, de grootste hit die erop staat, die bewaren we even voor later natuurlijk, doen we altijd. Uh, en dat was natuurlijk One Way Wind. <tiek> uh, maar wij beginnen met een heel ander liedje, wat u waarschijnlijk niet zo goed kent. Want voor de rest staan er eigenlijk geen hits op deze plaat. Dat is het leuke ervan. Alleen One Way Wind, dat was de enige hit die er vanaf kwam. En voor de rest zijn het allemaal wat onbekendere werkjes, maar wel mooi. En we beginnen met The Cats. Uh, en dat heet My Friend Joe. En dat is geschreven door Kees Veerman. Veerman en Kees Veerman, dus uh, verder Arnold Muren. Die deed de Bas. En dan hadden we Theo Klauer en we hadden Jaap Schilder. Uh, op de platen van de Cats uh, speelden ze eigenlijk bijna nooit. Nee, dat is uh, zeker op deze plaat niet. <coughs> Uh, er zou gerust wel eens een gitaartje geweest zijn, maar uh, wat ze zelf gespeelden, in ieder geval deden ze de zang natuurlijk wel altijd. Alle arrangementen die uh, hierop staan zijn van Wim Jongbloed, productie die is van Klaas Leijen en de sound engineers waren Pierre, Geoffroy, Chateau en André Honing. Ja, uh, Geoffroy heet die man, Geoffroy, ja. Geoffroy moet ik zeggen, Pierre Geoffroy Chateau. Kennen. Ja, die speelde. En André Honing, ken ik ook. Um, de, alle nummers op deze plaat zijn geschreven door de cats. Uh, behalve het nummer Dance Dance. En verder um, werden de instrumenten grotendeels bespeeld door Frans Smit. Um, drummer. Weet je wel, die uh, ook met Sjoukje van Spijker getrouwd is geweest. Leeft niet meer, helaas. Jan de Hond, gitarist. Hans dat heet natuurlijk gitarist. Frank Noja, de bekende. De bekende percussionist. En verder Frans Dolaert. Dat waren de mensen die hoofdzakelijk de instrumenten uh, bespeelden. En de Cats zelf daarbij met hun onnavolgbare samenzang. Want dat konden ze goed zingen. Prachtig mooi. Um, met als grote is natuurlijk Piet Veerman. Um, nou, de Cats dus. En dan gaan we nu door. Even kijken hoe laat het is. Ja, we moeten naar nou wat raar lopen hè? Uh, had jij dat al uh, bekeken? Als zeg uh, Ja, meneer Jansen. Is de jury al weglopen? Nou, uh, er staat er nou eentje voor de deur, dus ik wil even de deur open. Ja. Want zijn ze compleet? Uh, oké. Okay. Oh, mijn koptelefoon. En uh, die zijn piepje jongen, dat ding. Ja. Oké. Okay. Nou, hij doet dus even de deur open, dames en heren. Ja. De jury is compleet. De jury is compleet. En wat is vorige week gezegd? Ik had op de huis een, een, een poll gemaakt. Ja. Daar nou, is massaal op gereageerd. Oh, heb je niet gezien? Nee, ik ook niet. Mm. <laughs> Daarom zeg ik het ook. Nee, ik heb heel veel privé-mailtjes oh, dat, dat. Dit is dat onkoopbare, jullie. <laughs> ja, ja. ja, ja. Die is een aardig, zijn bankrekening aan te Laat spekken door die kuffersmakers. Uh, ja, klopt. Dat hij ze maar goed kunt. Ja, ja. ja. ja dat ja, doet, hij doet hij goed, die man. Ja, dat doet hij goed. Conny Francis. Oh ja, Conny Francis. Everybody's Somebody's Fool. Ja. En er staat een hele mooie quiver weer tegenover. Ja, ja. En er stond op de hype dat ik een paar uh, opties gemaakt. Ja. En voor speaker wil dat ook weer waren. Ja, er is massaal op gereageerd. Ja, dat massaal. Is, uh, massaal. Uh, de Deurzakkers. Iedereen ja. is gek. Ja. Blazina, mooie stoere vent. Ja. Futsies, hij maakt me gek. Of Judith Peters. Je bent mijn leven. Ja, ja. Dus is echt massaal, massaal op gereageerd. Ja. We wil twee stemmen. Ja. En allebei van mij. <laughs> Dus dan moet het wel de goede zijn. Maar dat nou, ga ik je namelijk nou nee. nog niet verklappen. Nee, dat gaan we nog niet verklappen. Nee, hoe heb je ah, dat is. we hebben het eerst. We moeten dus jullie ook nog een beetje uh, verrassen. Ja, dat hoor. Goed, nou, we gaan eerst die draaien van Connie Francis. Ik ben benieuwd. Everybody's somebody's fool. Francis, ik kan me nog herinneren. Dat is echt zo'n zo, zo muts uit de jaren 50. Dit, hè? Begin, uh, ja, ik, ik kan me nog herinneren dat ik in. ooit is, dat schiet je dan weer te binnen. Dat zijn van die idiote dingen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik als tienerjochie toen. inderdaad. in de muziek express. dat blad bestaat natuurlijk al lang niet meer. dus dat mogen we wel zeggen. Uh, in de muziek express. stond dat zij uitgekozen was tot de slechts gekleedste zangeress van het jaar. keurig. Ja, ja. Dat, Mooie dat vrouw. herinner ik me dan ineens weer. Connie Francis, ja. Je had, uh, dat, ineens heette iedereen toen de tijd Connie. Weet je dat nog? Connie en, Breukhoven? Uh, nee, die, <laughs> dat, is van iets, dat is van iets later gedaan. Nee, uh, Connie Freubus en, en Connie Francis en Connie Fink. En, die, die, ineens heette iedereen, al die zangeressen heette Connie en zo. Dat uh, was nogal wat. Goed, nou. Um, de cover van deze week. Maurice, jij mag hem aankondigen. Mag ik hem aankondigen? Nee, jij mag het doen. Echt waar? Ja. Ik gun je dat. Nee, doe jij dat maar. Nee, moet ik... Ik weet... Een, een, een ik kerel. heb hem net genoemd. Oh. Nou, doe jij het maar. Hij stond ertussen. Degene met 100%. Oh, die. Doe jij je maar. Nee, ik weet het niet meer. Oh. Oh, Klazina. Ja. Oh. Mooi stoel gevindt. stoere Oh. Is dat de cover? Ja, dat is de cover. Oeps. Ja. Yeah. Stoere vent. Oh. Ik mag er niet om lachen. Ze had jou niet voor ogen Nee, of juist ja, wel, ik weet het niet. Ja, ik weet het maar nooit. Wat gaat de jury doen? Weet ik niet. Ik zit niet in de jury hoor. Jawel. Nee. Ik zit nee. niet in de jury. Nee. Oh. Nou druk jij op F1, 2, 3 of 4 dan? Nee, dat, dat moet de jury doen. Oh ja. Jury, doe het maar. Ja. Hij doet het niet. Oh. Nog een keer. Ja, hij doet het wel. Oh. Hey, dat kan niet. He. Tot nog toe, iedere keer dat we een graag lopen hebben gedaan, heeft de jury hem eh, naar de kloten geholpen. Ja. <coughs> wat, ja. Wat is dat nou? Nou, ze vinden waarschijnlijk dat er niks goeds bij zit. Nee. Ja. En ze hebben gelijk. <coughs> ja, dat kind zo'n gewoon vals, Ja, dat is waar. Uit. Ontzettend. Typisch. Nou, Nooit meer draaien. Nee, hij ligt helemaal in puin kan niet meer gedraaid worden. Nee, dus, dat weet ik wel zeker. Wij zijn daar heel streng in. Oh, je bent nog niet... Yeah. No. Goed, de Buggles, dames en heren. De heer A.J. Vos, die zit hier ook in de studio. Die zit... Ik heb er nog nooit van gehoord. Tot wij eh, natuurlijk, en dat is bij meer mensen wel zo... Ja, die hit noemt van eh, Video Killed the Radio Star. En dan weet iedereen ineens wel waar het over gaat. Want dat is inderdaad een gigantische hit geweest. Maar, ik zei, het is altijd mijn gewoonte om een beetje daar naartoe te werken ook. En eh, die hoort u dus later. Tegen het tegen eind van de uitzending hoort u die ongetwijfeld nog. We gaan nu een ander nummer draaien van deze plaat. Want het is eigenlijk best wel leuke muziek. Hele aparte muziek ook. En het volgende nummer heet Kit Dynamo. En dat is dan eens weer. Van de LP uh, The, Age of, The Age of Plastic. Ja, zo heet het. En dit is Kit Dynamo. I call Animal. Van de Buggles. <coughs> Living in the, the age of plastic. Is de naam van de plaats. En uh, het valt me inderdaad op dat als je zegt van uh, de Buggles. Dat, dat niemand weet wat het over gaat. En als je dan zegt van Video Kill the Radio Star. dan weet iedereen het ineens wel. Ja, want. nou ja, nogmaals. Het was een hele grote hit. Uh, we gaan naar de Birds. <coughs> en het is een van mijn persoonlijke favorieten van de Birds. ik vind het zo'n. Mooi, mooi, verschrikkelijk mooi nummer uh, Maar ze hebben er een aantal hoor Dus dan, uh, die krijgt u ook allemaal te horen Mijn persoonlijke favorieten wat de beurs betreft uh, uh, dat, dat zijn er nog wel een paar Dus, maar goed We zitten vandaag gelukkig in de situatie dat we alleen maar korte nummertjes hebben Dus kunnen we veel draaien Ja vergeleken met vorige week Ja toen hadden we veel langer <laughs> Maar nu hebben we weer korte nummertjes vandaag ja de um, Birds dus. En daarvan uh, van die verzamelaar. Die dubbelverzamelaar. Waar al hun grote hits dus opstaan. Die gewoon staat onder de naam The Birds. Uh, daarvan draaien wij My Back Pages. Prachtige plaat Let go maar op. Crosby en uh, Mike Clark. En uh, hier in, uh, ten opzichte van het vorige nummer. Toen waren ze nog met z'n vijf, dus zat Gene Clark er ook nog bij. Maar die uh, was uh, bij het opnemen van dit nummer. Verdwenen. Uh, dit is dus de bezetting van 1966 tot 1967. Want ik zei het al, de Birds hebben aardig wat bezettingwisselingen ondergaan. Uh, ik zag zo uh, in onze encyclopedie er al een stuk of zes staan. Zes verschillende line-ups. En het leuke van de Hoes is dat uh, de Hoes dat ook een beetje aangeeft. Want alle foto's van de verschillende line-ups staan er ook in. En dan zie ik er ook al, even kijken. Eén, twee, drie, vier. Ja, hier staan er vijf. Nou. Oké, okay. doen we het voor. Of niet? Zeg ik het nou verkeerd? Nee, nee, vijf. Vijf staan er hier. Goed, uh, My Back Pages. Ik vind dat zo verschrikkelijk mooi liedje. Maar daar waren de Birds wel goed in. Er komen er nog een aantal meer. We gaan naar de Cats uit Volendam. Dertien uh, verschillende in totaal. Dertien huh? verschillende line-ups. Oh, oké. Okay. Ja, dat zou best kunnen. Want ze zijn later natuurlijk nog een tijdje doorgegaan. Want deze LP gaat, dat gaat tot het begin van de 70e jaren. Ja. En in en... 1989, 1990 is ze laatste geweest. Ja, ja. Roger McQueen, David Crosby en Chris Hillman. Oh, waren ze nog met z'n drieën? Ja. Zo. Jawel. Ja, ja, ik zie het, ja. Dat is van leuk. Ja, 1973 en... met z'n vijf, en dan hebben ze twee verschillende line-ups gehad. Ja, klopt het is ook één keer met z'n vieren. En één keer met ze, Nou, nog een keer met z'n drie verschillende, zelfs een 73. Ja. Ja, ja dat Constante een, groep hoor. Ja, dat constante <laughs> Nou ja, goed. De, de man die de beurs eigenlijk natuurlijk maakte was Roger McQuinn. Want dat is de enige ja. constante factor. Die was er dus altijd. Ja. Maar ja. de jongens die in de beurs gespeeld hebben, dat uh, is het niet verkeerd mee afgelopen ja, over het algemeen. Want het zijn over het algemeen toch wel behoorlijk. Uh, uh, bekende muzikanten geworden. En David Crosby, bijvoorbeeld. Is later doorgestroomd naar Crosby Stills, Nash Young. Ja. En uh, ook daar heeft hij uh, weer de nodige successen mee behaald. Uh, met hem persoonlijk is het niet zo goed gegaan. Hij was behoorlijk aan allerlei uh, genotsmiddelen verslaafd. Is ook uh, een tijdje opgenomen geweest. En zo heeft zelfs, geloof ik, volgens mij ook nog in de bak gezeten daarvoor. Nou ja, kortom... wie Niet in die tijd eigenlijk, hè? Van de uh, muzikanten. Ja, hier zou we zeggen wie niet. Goed. Uh, de cats niet, in ieder geval. Die hebben nooit in de bak ja, gezeten. Dat Volledam, hè. Dat, ja, dat gebeurt is niet daar. Die, uh, had, niet. die putten hun inspiratie uit de paling. Ook een harddrugs, hoor, overigens. Uh, overigens <laughs> ja, tegenwoordig wel. Als je, je te veel vis eet, word je verkwikt wakker. <laughs> maar goed, laten we het daar niet over hebben. We gaan het hebben over de cats. Uh, de prachtige plaat met aangevreten hoes. Bij mij dan. Door de kids uh, of door de muis. Ja, door de muis. Het zal door de muis geweest zijn. wat ja. ziet hij eruit, zeg. Ik nee, geloof het. Maar goed, het, het is wel mooie muziek. Af en toe kraakt hij een beetje, maar dat, uh, dat hoort erbij. Uh, we gaan een prachtig liedje draaien. Het enige vervelende is dat op de hoes niet geschreven staat wie het gecomponeerd heeft. Maar daar kunnen we misschien ook nog wel een keer achterkomen. Muren. Oh, meneer Muren. Ja. Kijk, Arnold Muren schreef het. En het nummer, dat heet She's on her own. I waren de Cats van de LP Cats A Glow. Prachtig liedje. En kunnen die gasten zingen? Heerlijk. Arnold Mures schreef het. En uh, wij gaan door weer naar de Buggles. Het ja, is kort liedjes tijd, dus we kunnen veel draaien. Dat is wel lekker. Uh, de Buggles dus Trevor Horn en Joff... Uh, uh, Downs, ja zo heette die man en uh, de drummer op deze plaat is Bruce Woolley en uh, toen het allemaal een beetje succesvol werd toen is hij er maar uitgestapt en toen is hij in een andere band gaan spelen want ja. succes had er geen zin in denk ik in ieder geval uh, de band uh, is bekend van één grote hit heeft daarna nog wel wat kleine hitjes gehad maar die één grote hit dat, uh, daar kent iedereen ze dus eigenlijk van en het materiaal wat dus op deze plaats staat zal bij velen van u onbekend zijn. Maar het is wel leuk om dat te horen. Het volgende nummer heet I Love You Miss Robot. En hier zijn ze dus. De Buggles. Robot van uh, de Buggles, Buggles. Ja, van de Buggles van de LP. Uh, Living in the Plastic, of Age of Plastic heet die. Niet Living in the Age of Plastic, dat is titel, dat is het nummer van het liedje. Age of Plastic. Nou, we gaan eruit. Uh, we zijn bijna aan het nieuws toe. We gaan eruit met de cats, want die hebben een uh, leuk instrumentaaltje, of tenminste een liedje zonder tekst. En dat is wel grappig. En dat kun je dan een slot van zo'n uur mooi gebruiken, natuurlijk. He? Vindt u. Ja. Okay. Vind ik wel. Eh, vandaar dat wij dus met de cats eruit gaan. En het nummer heet toepasselijk. Het staat aan het eind van kant 1. En vandaar dat het ook heet. The end of side 1. Ja. ja. Het begint heel rustig. Het ja, is heel zacht in het begin.